Het hoofd van de centrale bank van Letland is opgepakt... in een onderzoek naar mogelijke corruptie en witwassen. Waarvan die precies verdacht wordt, is niet bekendgemaakt. Vanwege zijn functie als bankpresident van Euroland Letland... is Riem Sevic ook lid van het bestuur van de Europese Centrale Bank. De ECB wil niet op zijn arrestatie reageren. De Letse minister van Financiën heeft hem gevraagd... een afwachting van het onderzoek terug te treden. In de Letse bankensector komen de laatste jaren... geregeld corruptie en witwassaken aan het licht.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 Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Mieke van der Wij. Mark Rutte heeft gehuild om Zeilstra. Vertelde hij aan Rick Nieman in WNL op zondag. Hal behuilde zelf ook. Mooi, toch? Mannen, die emotie tonen. Niet iedereen vindt het. Het leedvermaak in de culturele sector is enorm. Daar zijn ze het bloedbad dat hij aanrichtte nooit vergeten. Zijn tranen waren nooit gewijd aan de belangen en mensen... voor wie hij verantwoordelijk was, las ik in een boze brief... van een muzikus in het Parool. Halbe huilt alleen voor Halbe. Maar wel samen met Mark dus. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze zondag. In het proces tegen Willem Holleder is morgen zijn zus Sonja aan de beurt. Wat is haar rol? En roken is al decennia niet meer salonveeg, het is ongezond natuurlijk. Maar sinds de aanklacht van Benedict Fiek, die steeds meer steun krijgt... gaat het wel erg hard, vindt ook ex-roker Bert Wagendorp. En Hans Renders verbaast zich over de receptie van de biografie van Lucebert. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 18 februari. De luchtverkeersleiding van Defensie sluit geregeld het luchtruim... vanwege een personeelstekort. Defensie is verantwoordelijk voor het luchtruim... in grofweg heel Zuidoost en Noord-Nederland. De Randstad valt onder de civiele luchtverkeersleiding. In december en januari was er vijf keer geen luchtverkeersleider... die de nachtdienst kon doen. Volgens Defensie moet dan het luchtruim worden gesloten. Veiligheid staat altijd voorop en om die veiligheid te waarborgen... moeten wij af en toe nee verkopen aan onze klanten. Een aantal militaire luchtverkeersleiders zegt tegen het journaal... dat er wel degelijk risico's worden genomen, bijvoorbeeld als het erg druk is. Als er iemand had gezeten die nog niet zo solo is op het systeem als ik... had het echt fout kunnen gaan. De Vereniging voor Luchtvaart herkent dat wel. Dan kan je erop wachten dat er incidenten gaan ontstaan. En niet ieder incident wil gelijk resulteren in een uh, groot ongeluk. Maar ja, je gaat er gewoon door verzoeken. Leerlingen van de school in Florida... waar deze week 17 mensen werden doodgeschoten door een oud-leerling... zijn in actie gekomen tegen het wapenbezit in de Verenigde Staten. Deze scholier, die zelf moest rennen voor haar leven... hekelde de politici die niet verder komen dan bidden voor de slachtoffers. Als alles president can do is het tijd om de te Volgens haar is het tijd om het vuurwapenbezit in te dammen. Na elke schietpartij leidt de discussie over het wapenbezit weer op. Maar de wapenlobby in de Verenigde Staten is machtig. Volgens de leerling moeten politici die geld aannemen van de NRA. NRA zich schamen. Het is de National Rifle Association. Er komen meer acties aan. Scholieren roepen elkaar op om op 20 april uit protest de klas uit te lopen. Dat is de dag dat twee jongens op Columbine High School een bloedbad aanrichten. Een opmerkelijke toespraak van de Israëlische premier Netanyahu tijdens een conferentie over veiligheid. Hij had een stuk van een drone meegenomen. Volgens hem was die van Iran... en heeft het Israëlische leger die uit de lucht geschoten. Hij sprak er de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op aan. Mr Zarif, do you recognize this? You should. It's yours. En hij zei erbij, daag ons niet uit. You can take back with you a message to the tyrants of Tehran... Do not test Israel's resolve. Israël ziet Iran als een grote bedreiging. De Iraanse minister Zarif zei op zijn beurt... dat Israël een buitensporig agressief beleid voert... tegen de buurlanden Syrië en Libanon. Israel uses aggression as a policy against op de winterspelen heeft de Japanse Nao Kodaire goud gewonnen op de 500 meter... Ja, eindelijk. Ik ben gouden medalist. Olympiek kampioen. Ja, u hoort het goed. Ze spreekt Nederlands. Net als de Tsjechische Karolina Erbanova, die brons won. Ongelooflijk. Ik was zo blij. Het was de beste 500 de seizoen. Zo zit er toch nog een Nederlands tintje aan de schaatskampioenen van vandaag. En wel via het team van Marianne Timmer. Zij heeft de twee schaatsters getraind en ze kregen dus ook Nederlands les. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Lotte Lewin zit naast me en ze heeft de krant vanmorgen al een beetje gelezen. NRC heeft uitgezocht dat ongeveer 30 asielzoekers in 2015 en 2016... Nederland zijn binnengekomen met een paspoort... dat mogelijk afkomstig is van terreurbeweging IS... Het gaat om paspoorten die IS op grote schaal heeft buitgemaakt... bij de verovering van verschillende steden in Syrië. De paspoorten waren blanco. De persoonsgegevens konden daar nog ingezet worden. IS heeft de paspoorten onder meer gebruikt... om aanslagplegers naar Europa te loodsen. Vier betrokkenen van de aanslag in Parijs hadden zo'n paspoort. En ook dertig Syriërs die hier asiel aanvroegen, aanvroegen hadden dus zo'n paspoort. Ze gaven verschillende verklaringen. De een zou het gekregen hebben van een familielid... Een ander van de officiële instanties. De politie heeft nog niet kunnen aantonen dat deze mensen een gevaar vormen. In de Telegraaf een artikel over de internationale handel in lichaamsdelen. In Amerika ligt een bedrijf onder vuur dat lijken opkoopt, versnijdt... en wereldwijd verkoopt. De FBI heeft lichaamsdelen ontdekt die zijn bewerkt met een kettingzaag... en lijken met besmettelijke ziektes die toch zijn verhandeld. Het bedrijf dat onder vuur ligt heeft ook een kantoor in Amsterdam. Volgens De Telegraaf zijn er zeker zes containers... met diepgevroren lijken verwerkt... voor bijvoorbeeld opleidingen of onderzoek. Het CDA stelt Kamervragen. De partij wil weten of er in Nederland wel voldoende controle is. Dankzij een proef met een nieuwe methode... heeft de politie afgelopen jaar voor 1,5 miljoen euro... aan contant geld afgepakt van arrestanten. Daarmee zijn openstaande boetes en andere vorderingen afbetaald... schrijft het AD. Als een arrestant 300 euro of meer cash op zak heeft... moet hij dat volgens de nieuwe richtlijn meteen inleveren. En als blijkt dat de verdachte schulden of openstaande boetes heeft... krijgt hij het geld dus niet meer terug. De proef is volgens de politie een succes. Het wordt nu landelijk ingevoerd. Terwijl half Nederland snotterend in bed ligt... zet de Volkskrant de financiële gevolgen van de griepgolf op een rij. Een zieke werknemer kost de werkgever gemiddeld 241 euro per dag. Een zieke werknemer blijft gemiddeld 4,7 dagen thuis... dus dat is al snel ruim 1100 euro. En daar komen de kosten van een uitzendkracht nog bovenop. Maar wie zich een extra dagje ziek heeft gemeld... hoeft zich niet meteen schuldig te voelen. Een epidemie-expert vertelt namelijk... dat de meeste werknemers juist te snel aan het werk gaan... En die halfzieke mensen steken collega's aan, waardoor de werkgever alleen maar verder van huis is. Dus ik zou zeggen, kruip nog even lekker onder de wol. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. the thing I wanna try some more. Take I used to John Mayer met het nummer Helpless. In het strafproces tegen Willem Holleder... gaat vanaf morgen de aandacht uit naar een bijzondere getuige... zijn zus Sonja. Over haar rol praat ik met misdaadjournalisten... Marian Husken en Harry Lensink. Ze volgen al jaren de zaken tegen Holleder... en maken samen de Willem Podcast, Ja, dat is echt uh, voor mensen die geïnteresseerd zijn... echt heel leuk om daarnaar te luisteren. Hartelijk welkom allebei. Vanaf morgen wordt zij dus komende week drie dagen verhoord... in het proces tegen haar broer. Uh, die wordt verdacht van zes moorden. De meeste mensen zullen dat zo langzamerhand weten. Zijn jullie daarbij, Marjan? Uh, we zijn uh, altijd bij voor de podcast. <laughs> dat hebben we beloofd ja. aan de luisteraars. Maar... Maar misschien is er morgen een kink in de kabel. Want uh, zus Sonja en zus Astrid hebben gevraagd of de deuren dicht mogen. Als zij moeten getuigen. En weet je ook waarom ze dat hebben gevraagd? Nou ja, uh, volgens uh, Peter Erde Vries. Die met hen in contact staat, is het vanwege het feit dat ze misschien eh, dat het wat emotioneel zou kunnen worden. En dan wordt gezegd vanwege de veiligheid. Maar ja, veilig zitten ze wel in de rechtbank, want ze zitten in een cabine. Ja. En eh, wij, pers en publiek, kunnen hen niet zien. Ja, en het is misschien ook een emotio emotioneel voor hun moeilijk als hij Willem erbij zit. Dat lijkt me wel, ja. ja. Maar Willem mag ook vragen stellen aan zijn zussen. En Willem vindt dat zijn zussen leugenaars zijn. Ja, Willem zegt ook dat Sonja het met Peter R. Vries houdt, toch? Ook, maar ja. en Willem is ook boos op haar... omdat ze niet vertelt wie de andere vrienden zijn. Ja. Uh, goed, ze voelen zich dus vrijer achter gesloten deuren. Ik begrijp het wel. Uh, Harry Lensing. wat verwacht je jullie van het verhoor van Sonja? Wat gaat ze over haar bloer verklaren? Nou, wat ze eerder heeft verklaard is dat uh, ze onder, uh, onder de plak zat bij Willem. Uh, dat hij te pas en te onpas bij haar langskwam. Um, dat hij eigenlijk een bijna sadistische verhouding tot haar had. Uh, en dat ze zich niet vrij voelde om te doen wat ze wilde. En langzamerhand in de loop der jaren uh, voelde ze ook dat hij nou ja, dingen aan het doen was. Hoorde ze dat hij dingen aan het doen was. Uh, had ze in de gaten uh, dat... Hij, uh, hij hield hem verantwoordelijk voor de dood van haar vriend, haar man, Cor van Hout. Mm -hmm. En met die kennis heeft ze jarenlang mo rond moeten lopen. Ja, en ze was getrouwd... Uh, was ze getrouwd met Cor van Hout? Of niet? Nee, ze nee, niet was getrouwd. niet getrouwd. Nee. Maar goed, ze heeft kinderen eh, van ja. hem. Uh, Cor van Hout en Willem Holleder waren de ontvoerders uh, van Heineken. Maar wat zou Willem Holleder dan met de moord op haar man te maken hebben gehad? Nou ja... Uh... Er was een strijd in de onderwereld gaande. Uh, er waren meerdere partijen. Cor van Hout had ruzie met twee andere criminelen. Uh, uh, daar is Willem Holle, daar zegt hij zelf, ingaan bemiddelen. Uh, maar anderen zeggen nee, Willem is overgelopen naar het vijandige, uh, vijandelijke kamp. En die heeft die vijanden van Cor van Hout getipt. Uh, heeft ze geholpen om Cor van Hout te vermoorden. Ja. Uh, Wij we weten zo langzamerhand van die andere zus, Astrid... Wel vrij veel, hè. die heeft natuurlijk een, een boek uh, geschreven. Twee zelfs, hè? Ja, al. ja twee boeken ja. heeft ze zelfs geschreven. Maar S Sonja is een wat, ja, wat onbekendere. S ja, Sussie, Sussie he, noemt hij haar. Sussie. Liefelings hij... Sussie, schek op zijn Sussie. Ja, heel erg. Ja. En hij vindt het ook heel erg, want de zus die tegen hem... Sonja nu ze tegen hem uh, getuigt, is niet de zus die hij kent. En ja, dat kan hij ook bijna niet begrijpen. Want Sonja stelde zich altijd kinderlijk heel dienstbaar tegenover hem op. Hij, uh, als hij in de stad was en hij, hij zegt, ik ben een buitenmens... dan moest hij bij haar langs omdat hij naar de wc ging. Hij ging bij de douchen. En ja... Uh, hij wilde weten wie haar vrienden waren nadat Cor van Hout bij haar weg was. Ja. En de officier van justitie zei van... ja, meneer Holleder, ik, ik zou u ook niet vertellen met wie ik verder zou daten. Ja. Bij wijze van spreken, daar gaat u toch niets aan. Maar Holleder, nee hoor, dat hoort ze hem te vertellen. Dus hij is behoorlijk dwingend. Ja. Ze maakte bij hem schoon. Ze zorgde ervoor dat zijn ijskast gevuld was. Maar goed dat deze Sonja het ook voor haar zus Astrid. Dus Sonja is kennelijk heel erg zorgend. Nou ja, hij wilde een soort indruk geven dat het een heel hecht gezellige familie was. Hè? Ja, nou ja, uh, dat is voor de buitenwereld uh, ook altijd wel zo geweest. Wij dachten ook dat de, de is. dat is een gesloten front. Um, en ze kwamen ook heel veel bij elkaar over de vloer. En in de, in de tijd dat Cor van Hout nog leefde, deden ze ook heel veel samen als, als uh, stille uh, of samen op vakantie, samen uit. Dus uh, dat is ook altijd wel zo geweest. Maar ondertussen is, uh, ja, was het wel uh, dat Willem boven lag dat hij bepaalde wat er gebeurde. Ja. En dat uh, de anderen naar zijn pijpen moesten dansen. Ja, want hij noemt daar dan wel zijn lievelingszusje, Maar er zijn ook geluidsopnames waarop hij behoorlijk tegen haar tekeer gaat. Luister maar even. Nog één keer tegen mij schuipen, zoals je hier wat ik met je doe. Kanker doet. Jij moet je bek houden naar nou, tegen mij. Begrijp je dat? Ik probeer uit Een schop hier hoe jij dat slaat. Wie denkt dat je grote bek tegen mij kan hebben waar je dan bij? Is? Wie denk je dat je bent? Mag kijk, Ga je dit zeggen, bokser? Mag ik één ding zeggen? Zo kwaad als ik ben, zijn die maan en bullet ook op jou. Dus er gebeuren heel veel dingen. Hè? Mensen die dingen tegen mij gaan verklaren om aan van de straat af te halen. Jij bent alleen maar mijn stoorzender in mijn hele leven. Kankeroer, ik heb alleen alleen van je. Die familie van Cor, iedereen. Ander tegen mij, door jou. Omdat ze denken dat ik erachter zit, kankeroer. Nou, ja, lievelingssushi. Ja, nou ja, het ging er op de zitting ook over. Ja. En hij zei: kankerhoer, kanker is een verschrikkelijke ziekte. Maar wij ze komen uit één nest en we zijn uh, gebekt zoals we gebekt zijn. En zij ze heeft het ook over de kankerfamilie van Cor van Hout, haar man. Ja. Zit zij een beetje tussen hem en Astrid in eigenlijk? Ja? Nou ja, zij, uh, zij is, zij is niet, niet de sterke persoonlijkheid die Astrid Holleder is. En dat oh. heeft uh, Willem ook wel gezegd, en Astrid trouwens ook. Uh, wij lijken op elkaar, Astrid en Willem lijken op elkaar. Zijn krachtige persoonlijkheden. Ja. Um, en die gaan nu de strijd met elkaar aan. En uh, Willem zegt dat, dat, dat Astrid Sonja voor haar karretje heeft gespannen. Dus Sonja in haar kamp heeft getrokken. Dus uh, ja, Sonja is uh, een, uh, een kneedbaar figuur in de ogen van Willem. Ja en dat allemaal om het geld, om het geld van de heinekenontvoering, ja, ja. en om de filmrechten. Ja. Hoezo? Nou, de Willem is. Uh, Holleder was heel erg kwaad op Sonja. Omdat Sonja uh, niemand liet delen in het geld en de royalties. Mm -hmm. Want daar had ook hij recht op. Maar ook de familie van Cor van Hout. En nog een van de andere Heineken-ontvoerders. Ze hield het allemaal voor zichzelf. Dus het gaat echt om geld en leugens. Ja. Uh, wat weten jullie eigenlijk van haar dagelijks leven? Wo woont ze op een geheim adres of zit ze in een getuigenbeschermingsprogramma?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 Ja, en uh, hoe belangrijk is haar getuigenis? Nou, als je, wat je net liet horen, dat ja. fragment, dat is natuurlijk heel emotioneel. Maar het is niet een bekentenis van Holleden dat hij iemand heeft vermoord. Ik denk dat de verklaringen van de zussen vooral heel erg ondersteunend zullen zijn... bij de verklaringen van andere getuigen... die willen hem echt specifiek aanwijzen als de moordenaar. Hm. En aan de andere kant, daar zitten toch wel een paar uh, verklaringen tussen... waarin hij wel heel degelijk heeft gezet gezegd dat was in het geval bijvoorbeeld van met Enstra, het was hij of ik. Nou ja, dat is toch wel een aanwijzing. Ja, wordt ze zelf ook verdacht van strafbare feiten, Sonja? Uh, nou ja, Sonja die heeft natuurlijk had een probleem omdat uh, het geld erfte van Cor van Hout uh -huh. en er stond weliswaar niets op papier, maar justitie was wel bezig met een onderzoek naar bordeelpanden... die tot to, eigenlijk bij waarvan het geld bij Cor van Hout terecht zou kwam, uiteindelijk via via en via de papieren waar je niets van kon zien. Ja. Daarin was ze verdachte. Ja. En dat heeft ze afgekocht met 1,1 miljoen. En daar is Willem ook boos over. Ja, want toen bleek dat ze <lacht> ineens geld had. Over. Wij, wij trouwens waren er ook verbaasd over. hoor. Want <lacht> we schreven daarover. Ja? En, uh, hadden, oh, en iedereen had ons laten zien met papieren en documenten... Het dat het Heineken geld zou niet bestaan. Het Heineken geld zou immers toch verbrand zijn. Je hebt er veel plezier om, hè? Het is wonderbaarlijk om nu uit de mond van Holleider... in deze rechtszaak allerlei zaken te horen... waar heel veel mensen justitie... Politie, maar ook de journalistiek mee bezig is geweest. Ja. En ineens praat die honderd uit. En dat is toch gek? Ja. Uh, uit dat boek en ook uh, die verhalen van Astrid. begrijpen we dat zij er eigenlijk toch nog steeds van uitgaat. dat zij, of de, de, met haar zus, uh, door of haar broer. of via, nou ja, uh, indirect door haar broer. zullen worden uh, vermoord. Hoe, wat denk je? Ja, nou ja, dat is, uh, dat is het verhaal van Astrid. Er is één keer een moment geweest. dat er een. Uh, vanuit de EBI, waar dan Holleder uh, gevangen zit... Die, die extra beveiligde inrichting Ja, hebt. dat daar uh, twee mannen zouden zijn uh, geïnstrueerd... om de zussen te vermoorden. Maar volgens mij is die zaak helemaal doodgebloed. Ja. Ja. Zij heeft u nog slagkracht. Kijk... criminele uh, slagkracht. Uh, <laughs> nou, er zijn altijd mensen die denken van... Uh, dan kom ik bij hem in een goed blaadje te staan. Dat moet je nooit voor, uh, ja, ja. verachtzamen. Ja. Maar uh, de kans dat hij... Ja, levenslang achter de tralies verdwijnt is toch wel vrij groot, of heb ik dat nou mis? Als het bewezen wordt, wel. Ja. Ik zou me Hij doet zijn beste, best zetten. om twijfels te zaaien. Nou ja, ik denk, die zussen die, die zijn pas van die man af natuurlijk als die echt. Uh, levenslang krijgt. Ja. ja, dan kan die nog steeds blijven, blijven broeien. Ja. En er zijn altijd wel wegen om iets te regelen, lijkt mij. Ja. Goed, het is voorlopig nog niet klaar. Hè? Wanneer gaat het, morgen gaat het verder. En ja. ik begreep dat zus Astrid voor in maart of zo op de rol staat. Hè? Volgens mij, uh, ja, in maart, maart zeker en... een aantal dagen. Ja, ja oké, okay. goed. Nou, het zal niet de laatste keer zijn dat we jullie commentaren horen. Dank jullie wel. Uh, vanaf morgen, dus, gaan we het zien. Marian Huske en Harry Lenzink. Wintertime winds blow cold this season. In love, I'm hoping to be Wind is so cold, is that the reason Keeping you warm, your hands touching Desperately to be free. I come with me, dance my with yourself. Wintertime, luif was dit van The Doors. Deze week wordt duidelijk of het Openbaar Ministerie... een strafzaak gaat beginnen tegen de tabaksindustrie. Er is al weken veel aandacht voor. De aanjager is advocaat Benedict Fiek. Maar de zaak staat niet op zich. Deze week verboden het gerechtshof in Den Haag... de rookruimtes in de horeca. En komende week opent de eerste rookvrije straat in Amsterdam... Dat is een actie van een actieve huisarts. Je kunt er als roker geen boete krijgen, maar toch. Al dit nieuws staat voor het veranderende denken over het roken. Daar ga ik over praten met Bert Wagendorp. Hij is columnist voor de Volkskrant. Hartelijk welkom Bert. Goedenavond. Uh, jij volgt deze ontwikkelingen op de voet, hè? schrijf je recent ook ja. in een column. Ja. Allereerst die strafzaak uh, die Fiek probeert af te dwingen. Maar ja, al die organisaties die zich aansluiten. Uh, ziekenhuizen, verslavingszorg. Nu kinder... ook uh, uh, gemeentes, Amsterdam, Utrecht. Ja. Uh, je verbaast het dat het opeens zo, zo hard gaat. Is dat het? Uh, nou ja, dit, is, dit zijn natuurlijk dingen die eigenlijk in, uh, in de Verenigde Staten... Australië, dat heb je, daar zijn dit soort uh, rechtszaken al, al veel, veel langer geleden gevoerd. Het is nu alleen dat het in Nederland gebeurt... en dat, het, uh, dat uh, Fiek, ja, ze, ze kunnen zich geen betere voorvrouw wensen dan, dan zij. Hè, zij. Zij is heel erg goed in het, in het mobiliseren van, van, het, van ja. het, uh, uh, en, het tegengeluid... tegen die, die te tabaksindustrie. En dat, ja, daar, daar vind ik op, dat vind ik op zich heel interessant om te zien. En Je bent zelf ook... Uh, een ex-roker. Ex toen ja. jij begon met roken, hoe oud was je toen? Een jaar of veertien. Nou, toen was het toch ook... Heel... Ik was ook zo'n zo slachtoffer van de, <laughs> van de, van van de, de tabaksindustrie. Ja, je bent jong verslaafd gemaakt. Ik weet niet of er toen nog van die verslavende middeltjes in zaten. Ik rookte dan Check. Oh ja. En, uh, maar vast, ja, vast ook wel. Er zat wel van nicotine in, dat verslaat uh, natuurlijk. De, de rokers worden door uh, Fiek neergezet en ook door die artsen als slachtoffers. Ja, dat was in die tijd, uh, ik, ik, was, ik was natuurlijk geen slachtoffer. Ik was een, uh, dat, ja, dat, dat, die, als jongen ging je roken. Niet iedereen, de mensen die, die gingen niet roken, maar dat was stoer. Daarna werd het, werd het een beetje, weet je, als een roker een beetje een paria. En nu ben je eigenlijk geen paar meer. Nu ben je slachtoffer van de van de van de uh, tabaksindustrie. En dat vind ik wel ook weer weer een ingewikkelde kwestie. Uh, omdat het dan gaat over wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor... Ja. dat ik rookte. Ik, ik, ik dacht dat, dat ik dat zelf was. Ja. En ook voor de, voor de eventuele kwalijke gevolgen van dat roken... heb ik nooit gedacht van, ja, dat is de schuld van die verrekte tabaksindustrie. Ik dacht dat, ja, dat is mijn eigen stomme schuld. De, nou ja, je stomme schuld, je zei je, was veertien. In Huizen Wagendorp was het waarschijnlijk heel normaal om te roken? Nou, nee, dat niet zo. Mijn vader was echt een sportief type... en uh, die, die waren daar helemaal niet blij mee, maar... Het, het, het, nee, het, het, uh, uh, ik, ik, dat vind ik nu ook een heel principieel punt. En ik er stonden denk... niet van die leuke glaasjes op tafel met sigaretten ja, als, erin? Ja, als, als, als, als bij een verjaardag. Dat ja. er, dat, he, dat er, en één sigaar zat er dan in, één bolknak. En voor de rest, uh, sigaretten. Uh, uh, en voor de, nou ja, dat. sigaretten voor de vrouwen en uh, filterloze uh, sigaretten. Uh, nou ja, we, hadden, we hadden het er net <laughs> nog over. Uh, ik heb foto's van mezelf op werkcollege op de universiteit. Is dus iedereen gewoon met een, met een gezellig ja, pakje checken. Kun je nu me maar in je terrein. Ja. Toen ik bij de Volksland ging werken, dat in, uh, eind jaren tachtig... de helft van de redactie zat daar te roken. En wie daarover klaagde, dat vonden we toch een beetje zeurpieten. Nou ja, uh, jij herinnerde de redactie vanmiddag nog aan een campagne. Dat was nog in de jaren negentig. Ja. Toen begon het volgens mij langzaam te, te, te kantelen. Roken moet mogen en roken, we lossen het samen wel op. We hebben nog zo'n oud spotje gevonden. Dames en heren, roken tijdens de vergadering. Mag dat van de voorzitter? Ja, no. En van de ondernemingsraad? Ja. En van de minister? Ja, ja. Spreek je soms een rookpauze af? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Roken, we lossen het samen wel op. Was... Meneer Aard. Wat Volgens mij haar is, hè? Ja. ja <laughs> maar goed, dat was dus een spotje van het voorlichtingsbureau... sigaretten en nou, check. Er was iemand nog eerder, hè? Dat was de beroemde dokter Oh ja. zag ik vanmiddag. In de jaren zeventig. Een Friese arts. Die ook, uh, geloof ik, directeur was van het koningin uh, Wilhelmina-fonds. Die, dat was eigenlijk de eerste die zich, die zich actief ging verzetten tegen dat roken. Ja, maar en die er werd, werd, niet dat werd toch van. gezien als een beetje een rare quibus. Ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. Dat, was echt, dat, is, dat kun je je nu niet meer voorstellen, maar die werd niet serieus genomen. Nee, maar dat spotje, dat werd betaald door de tabaksindustrie volgens ja, mij. Ja. Dat, dat, tenminste, dat las ik. Dat vond ik wel. Nou ja, daar heb je nu natuurlijk nog veel sterkere staties van. Je hebt een actiegroep voor uh, a smoke-free world, dat is een, een onderdeel van de WHO. Dat is de World Health, Health Organization. Organization. En een oud-directeur van de WO die geeft daar leiding aan. Dat project dat ontvangt 80 miljoen per jaar. Dat is een volledige budget van Philip Morris. Een van de grote tabaksfabrikanten van de wereld. Die hebben daar een twaalfjarig project van gemaakt. Die gaan in die 12 jaar 1 miljard dollar uitgeven voor een rookvrije wereld. Heb jij dat nog? Ja, dat, nou, ik denk, als ik, het, als ik het goed begrijp, is het. zetten die ook in op, uh, op, het, op, op het einde van de tabak. En voor, op, het, op, op, op nieuwe soorten sigaretten. De, de, de, de, wat je nu ook hebt, de e-cigarette. De e ja. Dat is denk ik dat, de achterliggende gedachte. Anders kan ik het niet begrijpen de, waarom, nee. dat, uh, waarom, dat, uh, waarom ze dat doen. Ja. We hadden het er net al over dat rokers nu worden gezien als een slachtoffer. Ja, wat, wat betekent dat eigenlijk, zo'n nieuwe status van slachtoffer? Nou ja, dat, betekent, dat heeft wel, vind ik, wel, consequenties voor hoe je tegen zo'n rechtszaak aankijkt. Want uh, uh, opeens. Is er een instantie die, die gaat zeggen tegen mensen... ja, jullie zijn uh, ook in de keuzes die je zelf gemaakt hebt... ben je toch een slachtoffer. En dat vind ik, een, vind ik een, een merkwaardig iets. Want je ziet nu ook al... En slachtoffers moet je gaan helpen. Die moet je gaan helpen, ja. Precies. En, en niet alleen met roken. Want uh, uh, straks de, de meneer Van Dalen van de Stichting Alcoholpreventie... Wim Van Dalen, hoorde ik van de week op de radio zeggen... nou, die heeft, die heeft heel goed geluisterd naar mevrouw Fiek. En die is die zei ook van, uh, wij sluiten ook rechtszaken niet uit... om mensen ervan bewust te maken... dat die alcoholindustrie eigenlijk hetzelfde doet. In alcohol zit ook een verslavende stof, namelijk alcohol. Ja. Dus het, uh, het, uh, uh, waar, waar eindigt dit? Weet je? Waar gaat dit eindigen? En mag ik als individu nog de keuze maken om iets ongezonds te doen? Of, of, ben, of ben ik dan meteen een slachtoffer? Ja. Dat, is, dat is de vraag. En ik, ik ben heel benieuwd hoe het Openbaar Ministerie daarmee omgaat. Want dat is de centrale vraag van, van zo'n proces... Is het de ja, ja. schuld van de tabaksindustrie... of is het de vrije keuze van het individu? Ja, wat vind jij? Ik, ik neig er toe om naar het laatste. Ja. Toch, toch wel. Ik, ik, een vrije dat... keuze? Uiteindelijk is het toch een vrije keuze. Tuurlijk zitten er gemene stofjes in... maar ik vind wel dat, dat, je, dat je als mens toch ook... Ik, ben, ik rook nu niet meer, maar... Ik, ik... Het recht om slechte dingen te ja, doen. Ja, om ongezonde <laughs> dingen te doen, dat is toch ook, ja, waar, waar, anders wordt het toch allemaal wel heel erg saai. Nou, nou ja, Jamal Wariachi die heeft daar ook iets over geschreven in, in, in een stuk. Hij uh, zegt, ja, dat, dat, dat, dat randje wat er aan zit, dat maakt het natuurlijk ook aantrekkelijker. Ja, maar aan de andere kant... 50 Net zoals, was alcoholvrij bier ook niet lekker. 50 rokers doden per dag. Ja. He, je kunt je geen enkel ander ding voorstellen... Als dit in het verkeer zo zou zijn, of, of, of wat voor oorzaken, doodsoorzaken ook, we zouden hem onmiddellijk heel streng gaan aanpakken. Ja. In, in, in, in 12, 13 dagen vallen er door het roken evenveel doden als in het verkeer dat hele jaar. En dat, in het verkeer, dat doen we heel veel aan. Ja. Om het veiliger te maken. Ja, maar ik vraag me altijd af hoe ze dat tellen. Maar goed, dat. Nou ja, maar ja. het. het, het het zegt wel veel, 7 ja. miljoen doden per jaar wereldwijd met roken. Dat is toch wel heel erg. Dat ja. zijn heel erg veel mensen. Die Jamalua uh, Wariachi schrijft dus dat het met roken net zo zou gaan als met openbare executies. Hij zei: Die hadden we ooit ook hier in Nederland. Nu is het ondenkbaar dat je bij het boodschappen doen ook even een executie meepakt. Roken wordt op een dag ondenkbaar. Dat kan hoor. Op de hele lange termijn. Dat, slu is, dat sluit ik. Nou ja, en misschien wel sneller dan we denken. Want als wij kijken naar, naar 30 jaar geleden, die tijd die, die wij nog hebben meegemaakt ja, in het roken dan is dit al een volstrekt onvergelijkbare tijd. Ja. Bij mensen binnen roken dat gebeurt niet meer. Je staat altijd, als je rookt, buiten op het balkon of in de tuin te, ja. te stoethaspelen. Ik denk wel eens de tijd dat we het normaal vonden... dat auto's viezigheid uitstoten of brommers... Dat wij ja, maar, dat moeten, dat kan maar heel dat, snel kan dat veranderen. Dat dat hè? ook nog wel eens eraan ja. komt. Ja, dat, je, dat je echt een beetje een, een, een asociaal type bent... Als je, als, je, als je met een sigaret wordt gesignaleerd. Dat ja. kan heel snel gaan. En Dat, dat is ook de, de, de manier wat, waarop het wordt aangepakt... Het, het roken moet iets, iets, iets asociaals worden. En daar dat slagen ze goed in. Ja, ver Verbaast het je dat het zo hard... Is gegaan in, in ja. trekkelijk korte tijd. Ja, dat verbaast mij. Ja. Ja, ja. Ik, ik, ik, ik had dat echt nooit verwacht. En ik, ik, dat is een, een, een compliment voor die anti-rook lobby. Ja. Dat hebben ze echt uh, heel, heel goed gedaan. Ja. Dat echt, met, met enorm succes zijn ze erin geslaagd om, dat, uh, om, om, om die kentering te veroorzaken. Ja. En het wordt dus steeds duurder gemaakt. Hè? Vandaag vertelde nog iemand dat hij een pakje cheque... voor drie gulden kocht. Ik, mijn eerste pakje drum kocht ik voor 1,25. <laughs> Serieus. En dan vloeitjes er nog en het bij. Het voor de mascotte ja, ja, ja, ja. En nu betaalt hij omgerekend meer dan 19 gulden. Dan is het omrekenen, ja, ja. ja, dat is misschien toch ook wel. En dat licht. werkt, hè. ja, dat blijkt uit alle onderzoeken. Blijkt dat het, ja. uh, het duur maken van, van, van sigaretten werkt, dat daarmee gaan mensen minder roken. Er gaan ook steeds minder mensen roken, ja. Aan alle kanten wordt het, wordt het, gaat het naar beneden. Ook onder jongeren gaat het naar beneden. Alleen bijvoorbeeld bij de laag opgeleide gaat het minder snel naar beneden dan bij de hoogopgeleide. Ja. Dus die kloof die, die groeit ook. Daar heb je ook alweer die kloof. Straks begrijpen de, de, begrijpen de komende generaties die oude films helemaal niet meer. Dat ze denken, hé, wat zijn ze daar Nee, nee Zoals je in films soms mensen met zo'n rare telefoon ziet. <laughs> he, waarvan je denkt, ja, wat is dat nou voor apparaat? Ja, een telefoon. Oké, okay, houd voor ons in de gaten, Bert. Ga ik doen. Dankjewel, Bert Wagendorp. Jacqueline govaard is dit met lighthearted years. Tijdens de winterspelen in Zuid-Korea praten we in het oog met sporters... over het materiaal dat bij hun sport hoort. Wat is hun band met de kunstschaats, de bobslee of de curlingbezem? En vandaag in die serie schansspringer Lars Antonissen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is eigenlijk het belangrijkste materiaal voor een schansspringer? De skis? Ja, gek genoeg eigenlijk. Uh, alles wat je draagt, alles wat je nodig hebt. De, de skis, de helm, de pakken, alles is even belangrijk. Ja. Heb je een speciaal pak? Ja, ja zeker. Handgemaakt. En uh, wat is daar verder nog speciaal aan? Een speciaal materiaal wellicht? Um, ja, ik, ik weet ook niet echt precies hoe ik het moet uitleggen. Maar de stof is uh, met de hand gemaakt in verschillende lagen. Er zijn ook verschillende kleuren. En elke kleur heeft zo zijn eigen eigenschap. Met winddoorlaatheid en ja, dichtheid gewoon. En heb je ook een band met het materiaal? Is er bijvoorbeeld een paar skis die je altijd zal bewaren? Ja, toevallig wel. Uh, ja, bijvoorbeeld de skis waarmee ik uh, voor het eerst in de World Cup heb gesprongen... daar heb ik wel echt een, uh, ja, wel een leuke band mee. Die heb ik gewoon lekker thuis liggen en er komt niemand aan. Maar doe je er nog wel eens iets mee dan? Of liggen ze alleen maar thuis? Ja, jammer genoeg liggen ze alleen maar thuis. Ja. Maar je bent er zuinig op? Wat... Ik ben er heel zuinig op. Ja. En uh, wat doe je dan aan onderhoud... Um, nou, toen, ik aan, uh, toen ik nog sprong was het uh, ja, eigenlijk elke dag mee aan het waxen. Je bent je binding aan het controleren die erop zit. Je bent ze gewoon zo goed aan het onderhouden dat ze altijd in topconditie zijn. Ja, nu natuurlijk niet meer. Nee. Uh, dus dat is wel jammer. En wat is er speciaal aan ski-schans, -skis? <laughs> <Schans> skis? Ja. <laughs> anders nee, anders uh, dan gewone skis waar mensen mee naar beneden zoeven. Nou, uh, om mijn skis er even bij te pakken. Ja. Mijn waren 2,65 meter. 65. In plaats van uh, alpineskies van 1,80 meter of zo. Uh -huh. um, 2,65 meter 65 dus. Uh, 10 centimeter breed. ja Ongeveer een centimeter dik en geen, geen ijzeren kanten. Oké, okay, wat zit er dan op die kanten? Niks. Je hebt oh. gewoon uh, een soort van vierkant plokje. Dus dat zijn hele aparte, een heel apart soort skis? Ja, die worden ja. ook gewoon met de hand gemaakt in een fabriek. Ja. Je, je tipt het al even aan. Je bent ruim een jaar geleden gestopt hè, met de sport. Ja, klopt. En je was de enige en de laatste schanspringer van Nederland. Ja, heeft dat gebrek aan bergen en schansen je opgebroken uiteindelijk? Niet per se, misschien indirect. Voor mij was het op zich wel makkelijk om altijd naar het buitenland te gaan. Om goede schansen te vinden. Uh, er zijn een paar best wel dichtbij. Nou ja, vijf uur rijden. Voor mij was dat dichtbij. Waar je gewoon heel goed kon trainen en waar je wedstrijden had. Maar ik moest voor wedstrijden sowieso altijd de hele wereld rondvliegen. Dus uh, het maakte voor mij niet zoveel verschil. Nee, wat heeft je dan opgebroken? Voor mij uh, eigenlijk het gebrek aan het hebben van een echt team. Wat me ondersteunde. Uh, ik heb een tijdje samen met een medespringer hebben we een, uh, ja, ons eigen team opgezet. Uh, dat ging een tijdje heel erg goed. Toen is hij gecrashed, moest hij stoppen. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk ook een beetje achteruit gezakt. En toen hebben wij eigenlijk, sa nou, ik samen met mijn trainers heb ik besloten om ook te stoppen een jaar later. Ja. Het is spectaculair dat ze springen, om te zien. Uh, het lijkt me ook heel eng. Is het eng? Of is het, als je er een keer gewend bent, niet meer eng? Nou ja, ik ben begonnen toen ik acht was. En ik weet niet of u dat zich herinnert. Maar als je acht bent, heb je eigenlijk uh, niet nee. zoveel angst. Dus je begint ermee. Uh, je begint op een klein schantje. En je gaat steeds een grotere schans. En natuurlijk is dat spannend als je een grotere schans gaat. Want je gaat steeds verder vliegen. Maar ik kan het niet helemaal uitleggen. Maar ik heb nooit echt angst gehad. Kun je beschrijven hoe dat is? Zo'n sprong, ja. Zo sprong maken? Zo'n sprong maken, ja. Echt op het olympisch niveau. Op de grote schans. Ja, super gaaf, want je, je vliegt 130 meter uh, ongeveer om erbij. Uh, je zit iets van vijf seconden in de lucht en ja voelt een beetje vrij. Het is heel lastig om uit te leggen. De, alleen skispringers kunnen dit eigenlijk echt beschrijven, maar je bent wel echt aan het vliegen. Uh, je denkt nergens over na op dat moment en je kan gewoon ja, je ding doen. En je kan er ook van genieten? Heel erg. Als het goed gaat, heel erg. <laughs> ja. Maar ben je ook wel eens gevallen? Ik ben wel eens een keer goed gevallen, ja. Toen ik 15 was volgens mij, daar heb ik wel een tijdje voor in het ziekenhuis gelegen. En, maar ja, bij mij is het goed afgelopen gelukkig. Uh, dat is niet altijd het geval. Nee. Het is altijd een mooi gezicht, vind ik, het moment dat ze dan weer plop zo op die, op die grond neerkomen. En dan vrij snel eigenlijk uh, ze moeten stoppen. Ja, dat is lastig zonder kanten, hè? Ja. <laughs> nou ja, dat ja, weet ik nu dus, dat er niet. geen kanten ja, aan zitten aan die skis. Ja. Je was er vast graag bij geweest daar in Zuid-Korea, of niet? Ja, zeker. Ja, heel graag. Ik, uh, ik heb daar een tijdje echt naartoe zitten leven, ook naartoe getraind. Uh, en toen we eigenlijk door hadden dat het niet haalbaar was... toen hebben we dus besloten om te stoppen. Maar ja, ik had er heel graag bij geweest. En nu kijk je er niet naar, want het is te pijnlijk. Nee, nee, ik kijk er zeker wel naar. Ik heb heel veel vrienden nog in het circuit zitten. Uh, en daar juich ik gewoon voor. En ik vind het super leuk om, uh, om hen te zien springen. En vooral als ze het goed doen. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Lars Antonissen. Schans Springen in Rusten. Een leven in letters. Hartelijk welkom, Hans Renders. Tijd voor je maandelijkse biografie-rubriek in het oog. Uh, vorige maand had je het er al over. Je wilt het hebben over Lucebert, over de receptie eigenlijk van zijn biografie. Ja, nou misschien toch heel even ook over de biografie ja. zelf. Uh, ja. Wim, maar je heeft de biografie geschreven van Lucebert. Luceberg, zeggen sommige mensen. Uh, dat is wel een gebeurtenis, mogen we wel zeggen, want in 2004 verscheen al de halve biografie van uh, Lucebert tot 1945. Maar hij heeft nu de grote greep gedaan... biografie uh, vanaf zijn geboorte van 1924 tot 1994. En dat is wel interessant, omdat het uh, ook zo moeilijk is... omdat Lucebert heeft een, van de ene kant een heel teruggetrokken leven geleid... zo'n beetje de laatste dertig jaar grofweg gezegd... kwam hij nauwelijks meer buiten, zat hij in zijn atelier... en reisde wat naar Spanje en naar Bergen op en neer... Hij is bij zoveel bewegingen betrokken geweest. Hij was de voorman van de experimentele van Cobra van de 50's. Hij werd een beetje door hemzelf, maar vooral door zijn bandgenoten steeds naar voren geschoven, als de leider van al die de bewegingen. De Keizer der 50's. Oké, okay, dat boek is verschenen. Mooi boek. Uh, maar toen gebeurde er wat mij betreft iets geks. Er staan zo'n 80, 90 bladzijden van de 900 bladzijden... gaan over uh, de oorlog en uh, Lucebert. En we wisten wel dat daar wel iets aan de hand was. Dat wisten we met name omdat zijn uh, vriend Hans-Andrees... heeft zich ooit aangemeld bij de Waffen-SS. Nu blijkt dat Wim Hazeu, wat op zichzelf een geweldig is, een correspondentie heeft gevonden waaruit Zonneklaar blijkt... en ik hoef dat niet met citaten te gaan illustreren, dat is duidelijk... Uh, zonneklaar blijkt dat hij een onversneden antisemiet en nationaal socialist was. Dus dat maakt het iets anders, en dat is denk ik heel belangrijk om te zeggen... nou ja, dan, dan Andrees of bijvoorbeeld Karel Appel... die had zes keer een beurs van de cultuurkamer... dat waren opportunisten, meelopers, het is ook een vorm van collaboratie... maar dit was uit overtuiging... In de brieven die, Hazeu, of Hazeu, die uh, Lucebert na uh, een van zijn vriendinnen schreef... werd heel duidelijk uh, de, ja, de nationaal-socialistische overtuiging uitgedragen. En wat ik nu wel een beetje merkwaardig vind... daar wordt op een enkele kleine uitzondering na... wordt op gereageerd in de zin... er verandert niets aan de poëzie van Lucebert... en je mag er eigenlijk niets van zeggen. Nou, dat eerste... Daar kun je niets van zeggen, want wij kunnen ons wel voornemen... er verandert niets aan de, aan de poëzie. Maar als je uh, over een half jaar of over twee jaar in die poëzie gaat lezen... weet jij niet in hoeverre dat in jouw hoofd meeresoneert resoneert... de kennis die je hebt. Ik denk dat je zeker die poëzie anders kunt gaan lezen met deze kennis. Ja. Ja, maar er is een verschil tussen een opvatting die je daarover hebt ja. Ja. en hoe dat nou eenmaal werkt. De regels zijn eerder geciteerd. Ik doe dat ook niet verlekkerd, maar als je bijvoorbeeld het gedicht School der Poëzie, de eerste twee strofes, neemt, ik ben geen liefelijke dichter. Ik ben de schielijke oplichter der liefde. Zie onder haar de haat en daarop inkakelende daad. Lyriek is de moeder der politiek. Ik ben niets dan omroeper van oproer. En mijn mystiek is het bedorven voer van leugen waarmee de deugd zich uitziet. Wij kunnen ons voornemen... nou, daar, dat, dat, dat mag je niet in relatie brengen tot... maar dat gebeurt nou eenmaal. Er is ook een gedicht wat Pagina Groot in 1971... Uh, in Vrij Nederland heeft gestaan... Uh, toen er een protestopgang kwam tegen de volkstelling. En mm -hmm. in dat gedicht uh, refereert uh, Lucebert ook weer aan de jodenvervolging... Uh, we kunnen ons allemaal nog uh, Adriaan Venema uh, ontmoeten. Blijkbaar een naam die je nooit meer kunt uitspreken... zonder het bijgevoegd naamwoord de scherprechter. Hè, of de, de kwalificatie de scherprechter of de opperrechter. Die overleed in 1993. Toeschreef schreef Luciebert aan een vriend, Aldert Walrecht. Staat allemaal keurig in de biografie, hoor. Uh, nou, uh, Venema is dood. Dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. En wij als collaborateurs kunnen rustig verder leven... om onze bacteriën te verspreiden. Dat is ironie, maar mm -hmm. je maakt mij niet wijs dat je niet die link legt. Maar er is nog iets anders wat mij zeer verbaast. En niet zeer omdat ik daar een duidelijke mening over heb. Maar we leven zeker de laatste één à twee jaar... in een periode waarin de ene na de andere kunstenaar... Uh, het loodje moet leggen, uh, verwijs even naar de MeToo-discussie. Uh, Ze worden al vrij snel aan de schandpaal genageld. Ja, en nogmaals, dat is misschien allemaal goed... maar er wordt hier wel met twee maten gemeten... Ja, je bedoelt mensen als Woody Allen, Kevin Spacey... die krijgen het hard te verduren vanwege die MeToo-discussie? Vorige week is de, de bekende econoom Harry Verbon... schreef een column in het Tilburgse Universiteitsblad... waarin hij zei... nou, er zijn misschien toch ook wel vrouwen die voordeel hebben gehad... van een vrouw zijn in de omgeving van die Weinstein. Meteen ontslagen, hoofdredacteur op non-actief gezet. Twee dagen later schrijft Kate Winslet precies hetzelfde. Waarschijnlijk had hij het gewoon uit een interview met haar. Dus als hij die kon twee dagen later had ingeleefd... had hij zegt, nou Harry, dat weten we nu wel. Ja. Dus uh, jij ziet daar een verschil in. Het zijn natuurlijk ook verschillende kwesties. Maar je bedoelt... Het zijn zeer verschillende kwesties. Alleen wat daar op zijn minst bij te vragen is... Um, in hoeverre uh, kun je nou bij Lucebert... Mag je daar eigenlijk niet van zeggen? We hebben de presentatie van het boek vorige week... in het Stedelijk Museum gehad. Ook de biograaf zelf zegt... hij heeft zich met zijn werk heeft. Um, bij mijn weten heeft Weinstein nooit antivrouwvriendelijke films gemaakt. Dus het is natuurlijk een al oude kwestie. Waar moet je scheiden? Maar enige terughoudendheid uh, zou ik toch wel bepleiten... en zou ik ook wel wat zieker vinden. Ja, hoe verklaar je het... De teneur van de reacties? Nou, blijkbaar is het zo dat uh, uh, je bij een bepaalde groep horende je meer kunt uh, permitteren dan uh, anderen. Kijk, ik denk dat er een, een, een brede opvatting is van, nou ja, collaboratie is natuurlijk nooit goed. En ik vind ook dat er vaak een soort heksenjacht is gepleegd. Op bijvoorbeeld schrijvers die aan het begin van de oorlog, tussen 16 17, waren. Bijvoorbeeld door de Nederlandse Unie gecharmeerd uh, uh, waren. Omdat je daar een mooi speldje kreeg. Of omdat ze die uniformen zo mooi vonden. Dus ik, ik, ik denk dat je daar uh, mee moet oppassen om daar snel oordelen over uit te spreken, maar dit speelt zich allemaal af in 1943, 1944. Dit speelt zich af. Jongen, Lucibert was 19 bijna 20. Dus dat is toch weer iets anders. En hoe komt dat? Ja, misschien wel omdat uh, Lucibert is ook een soort van boegbeeld geworden hm. van. Progressief Nederland zijn eerste gedicht... ging ook door tegen de koloniale oorlog. Hij uh, werd door Bertolt Brecht in uh, uh, Berlijn uitgenodigd. Oost-Berlijn. Dus er zit een bepaald imago omheen... Uh, ja, waardoor het moeilijk schijnbaar is om daar kritiek op te hebben. Nou ja, Inclusief de biograaf, hè, want dat verbaast mij. Nogmaals, het is een goede biografie... maar de interpretaties die je zo her en der... in interviews en radioprogramma's hoort... Uh, vind ik merkwaardig. Ja. En hij zat natuurlijk lange tijd in Frankrijk, in Spanje, in de tijd van de. Ja. En, en dat, kijk als je het allemaal optelt. Ja. Uh, Oost-Duitsland. Uh, uh, ja. uh, tot 1975 uh, heerste een dictatuur in uh, uh, Spanje. Ja. En het is geen scherpslijperij om daar nu vraagtekens bij te zetten. Want ook al in de periode dat. Dus de daar naartoe ging, hij ging daar vanaf 1960. Mm -hmm. Tot aan zijn dood. Tot, hij had daar een atelier. Uh, uh, werden daar vragen bij gesteld. Dus, en ik ga nou niet zitten te beweren dat hij sympathie voor Franco had. Maar dat hij een dwaallicht was. Dat hij ze nu en dan niet in de gaten had. Dat uitgekend hij zich wel eens wat rustig kon opstellen. Dat heeft hij nooit in de gaten okay. gehad. Dankjewel Hans, wat ga je volgende maand doen? Ja, misschien uh, we wel Matahari. Oh, alweer? Alweer, nou ja, dat... er zijn zoveel biografieën van Matahari en geloof het of niet, er komen nog steeds nieuwe documenten boven water. Vorig jaar is er een grote veiling geweest omdat de familie van de derde echtgenoot van de vader van Matahari tot nu toe schroom had om brieven uit handen te geven waaruit blijkt dat Matahari voor, ook voor haar huwelijk, seks had. Oh jee. Dat is nu naar buiten gekomen, dus je begrijpt Mikke. Ja, ik verheug me er nu wel op. Dankjewel, Hans Renders. En we zijn daarmee aan het eind gekomen van het oog. Morgen is er weer een, daar zit hier Chris Keine en zometeen Prem Radekischon. Dag. Goedenacht, vrienden. Is het tijd voor mich te gaan? Was ik nog zu zeggen nou dauert eine Zigarette.